Het kabinet trekt dit jaar 20 miljoen euro extra uit voor armoedebestrijding. Het meeste geld is bedoeld voor kinderen in arme gezinnen. Staatssecretaris Kleinsma roept gemeenten op om zogenoemde kindpakketten samen te stellen. bestaande uit bijvoorbeeld vervoer, een bibliotheekpas of zwemles. Vorige week zei de kinderombudsman dat zo'n kindpakket beter is dan geld geven. Want anders is de kans groot dat de ouders het geld aan andere dingen besteden. Zuid-Amerikaanse landen komen vandaag in spoedvergadering bijeen... om te praten over de behandeling van de Boliviaanse president Morales in Europa... die ze vernederend noemen. Morales wilde dinsdag vanuit Moskou naar huis vliegen... maar verschillende landen sloten hun luchtruim voor het toestel... uit angst dat klokkenluider Edward Snowden aan boord was. Morales moest daarom een tussenstop maken in Wenen. Daar bleek bij een controle dat Snowden niet aan boord was. Aan de spoedvergadering in Bolivia doen naast Morales... de presidenten van Ecuador, Venezuela, Argentinië, Uruguay en Suriname mee. Het weer, eerst nog kans op nevel, minimaal rond 13 graden. Daarna geregeld zon, maar in het oosten kans op een bui... door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Het rule En zo klonk Paul Weller. Paul Weller in de jaren tachtig, nadat hij zijn punkband, The Jam, had uh, verlaten. Had ontbonden, moet ik eigenlijk zeggen. Toen ging hij verder als de Style Council. En als Style Council uh, had hij inderdaad uh, behoorlijk wat uh, succes. Jorden, Paul Weller en zijn Style Council in de Long Hot summer. Goedemorgen allemaal. Welkom hier bij de Klinkt Anders de vader op Radio 1, Inmiddels al ochtend geworden. begint al langzamerhand uh, licht te worden. In dit uur aandacht voor de drie liedjes in de Franse taal gezongen. Drie chansons op een rijtje. En ook aandacht voor uh, her en der nog wat festivals... die in Nederland plaatsvinden. Groot en kleine. Een klein festival, dat is datgene wat komend weekend plaatsvindt... zaterdagavond in het Circlingburgs Elslo. Uh, Aan de oevers van de Maas, daar heb je het Koningspop. Daar treedt een band op die afgelopen weekend... voor een heel groot publiek optrad. Toen traden zij namelijk op, op Parkpop... Nou, dan komt de Tjoe weer tevoorschijn. Die moet ik niet gekker maken. En dan heb ik het over uh, The Cosmic Carnival. <laughs> Wat die computer doet. <laughs> Cosmic Carnival, een band uit Rotterdam. We hebben een heel leuk album gemaakt. En er staat een heel leuk liedje op. Stop it. The sun was out, but I was hiding in een corner. I saw the shine, but I wouldn't let it get. De naam van de band, waarbij je in eerste instantie denkt van ze zullen met zo'n naam Cosmic Carnival wel uit Limburg komen. Maar ze komen dus uit uh, Rotterdam, het gezelschap. Je hebt ze misschien afgelopen, uh, ja, wanneer was het? In uh, juni. een je ze kunnen tegenkomen op het Oero Festival als je daar geweest bent. Maar ze gaan dus komend weekend uh, optreden op twee locaties op één dag. Dus ik neem aan dat het geen dubbele boeking is, dat er voldoende tijd. ...tussen zal zitten om van Limburg naar uh, Rotterdam te gaan. Ze treden dus op, wat ik al zei, op Koningspop. Uh, in Elselo ligt dat Zuid-Limburg. En diezelfde dag ook op een ander eveneens gratis festival. Dat is ook even belangrijk voor de portemonnee. Eveneens een gratis festival. Dat is namelijk uh, Trailer Pop. En dat vindt dan dus plaats in Rotterdam Cosmic. Carnaval, de naam van de band die hoort. Ze hebben een album gemaakt en op dat album vind je het liedje Stap It. Dit is ook live muziek die je nu gaat horen. Zomerpaleis is de titel daarvan. Uitspekers met koppen is dit van twee maart jongsleden? Jack Pools die je zometeen gaat horen zijn stem. Met andere woorden, hier is Rouwenherzen. Zomerpaleis, hier ga ik haaltien naartoe. Welkendaal, als ik dat wil. Hier in mijn hoek, hier ben ik altijd op reis. Hier hangt geen klok, hier zit het stil. Zomerpaleis, hier never de deur, onder het raam schrootjes het plafond. De winter heel koud, de zomer heel weer. Daar rukt de plein vol in de zon. Dat het bestielt, ik hoof er niet in, hem er te zien. Soms is het genoeg, als ik er even aan denk, Doe omdat ik dit weet en dat ik er dan bin. Deze kamer is gebouwd, op de fundering kwamen vrouwen, elk jaar oh, wat verder ringen. Er ziet stabijt hier op de vloer, geschilderd landschap aan de moer. witte wolken in een vergezing. En maar denken, en maar slopen om nee beginnen, hier in mijn paradijs, lieve dromen, lieve hopen. zomerpaleis hier kom ik altijd terug elke dag als ik dat wil die foto door van Dikke Piet al de tekst ervoor verdriet ook het aan hetzelfde. versterker met het blinkend doop de lege koffers in de hoek, triese baan gevouwen tot en Slopen, opnieuw beginnen, in mijn waarheid. Lieve droomen, lieve hopen, verhaal die brieven, verhaal die in mijn zomerbeleid. Japuls en er zijn oftewel Rauwenherzen. De opname die hoorden die stamt uit Spekers met koppen van eerder dit jaar 2 maart. Namelijk toen werd deze opname gemaakt in Café de Florin in Utrecht. En Rauwenherzen, je kan ze tegenkomen zaterdagavond op de Dollemansdagen. Dat is geen uitverkoop van een, van een winkel in dit geval. Maar dit heeft te maken met feesten die plaatsvinden in Raamstonk. De Dollemansdagen, Rauwenherzen daar... En volgende week dan treedt de band op in Weert bij het Bospop Festival. Abonneer dus. En dit gezelschap komt uit België. Komen ze vandaan deze mensen uit Castrelen. Dat ligt dan, uh, als je een heentje trekt onder uh, Tilburg, zo'n uh, 20, 30 kilometer uh, vanaf de grens ongeveer. Daar komen ze vandaan uit België, dus uh, Soldier's Heart, de naam van de band. En ik liet je luisteren naar het nummer African Fire van die band. Inmiddels zijn er ook uh, zo goed als alle namen bekend geworden van het North Sea Jazz Festival. En één nou, mag Heel Hand wel een veteraan noemen, die is er ook bij. Bob James. van de LP Touchdown. Je hoorde het keyboardspel van Bob James. nummer Angela, destijds behorende bij een tv-serie Taxi... die op de Amerikaanse televisie in ieder geval uh, veelvuldig te zien was. Bob James, hij komt naar Nederland toe. Volgende week zal hij optreden tijdens het Naughty Jazz Festival. Vrijdagavond zal er plaatsvinden. Met een, uh, ja, als onderdeel van een heel bijzonder uh, viertal... namelijk Quartet Humaan. Franse benaming voor Amerikaanse muzikanten. Quartet Humain. En dat kwartet zal naast Bob James verder bestaan uit David Sanborn. Saxofonist. Steve Gett op de drums. En James Genus voor de bas. Zullen een bijzonder programma brengen op dat Noordzee Jazz Festival. Want dat zal vooral in het teken staan van Dave Bluebeck Die... Vorig jaar is overleden Dave Boerick en Paul Desmond. Een hommage aan die twee jazzmuzikanten in dat programma dat vrijdagavond op Noordzee Jazz te zien is in het kwartet. U -man. Het is vandaag 4 juli, het is vandaag uh, precies 237 jaar geleden dat de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten werd uitgeroepen. En dat gebeurde door de aanname van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van het Nationaal Congres. Kortom, het is vandaag de 4th of July. Een nationale feestdag daar. 72 met Saturday in the Park. Goedemorgen, het is mee een minuut over half zes... als je net hebt ingeschakeld. Het is een anders bij de vader op Radio 1. En zoals gebruikelijk de de tijdstip de hoogste tijd... voor de drie liederen die gezongen worden in de Franse taal. Zeg maar chansons. Je gaat dadelijk luisteren naar Laurent Voulzy... die een uh, moderne versie heeft gemaakt... van een oud liedje van Yves Montand, A Bicyclette... Tue Arrest, dat is een band afkomstig uit Wallonië. Ze komen uit de omgeving van Mons. Die hebben een nieuwe plaats gemaakt, Souffle de Delir. Mijn eerste aandacht voor een Duitse band die in het Frans gaat zingen. Ja, een Duitse band die in het Frans gaat zingen. Hier is Kraftwerk. Een souffle de délire, een éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Een souffle de délire, een éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Jette dans mon ciel des poussières d'argent, caresse ma démence, vient qu'on leur fasse éperdument. Ou que tu vibres dans tes entrailles un bras de tes Faut pas qu'il faille Quoi que tu vives Oh oh un souffle de délire Un éclaterie Des étincelles C'est ça qui m'inspire Un souffle de délire Un éclater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 J'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins à bicyclette. Ik denk van, kom maar ergens bekend voor. Dat kan, dat kan, want uh, dat geplinkplom, dat hoort hier dan uh, gebracht door een uh, synthesizer, dat wordt ook gebruikt bij de avondetappen ter introductie van de quiz die daar elke avond is. De avondtappen, het programma van en met Mart Smeets, elke avond op Nederland 1, waar de tool wordt nabeschouwd en voorbeschouwd. Je hoort in ieder geval nu een moderne versie van dat nummer. Bij uh, de Daar hoor je de oude versie van het nummer. Dat is dan een opname van Yves Montand uit de jaren 60. Maar dit is dan eentje van zeven jaar geleden. Laurent Voulzy die het opnieuw op de plaat heeft gezet. Ah, Bicyclette, de titel van het chanson. En het chanson dat je daarvoor hoorde, dat kwam van de Waalse band Suarez. Souffle de, de Lier. Een kraftwerk, dat was... De Duitse band, inderdaad, die met het liedje Tour de France op de proppen kwam. Een plaat uit 1983 van uh, de jongens uit Duitsland. die af en toe nog wel eens optredens doen. En als ze iets uh, doen in de sfeer van optredens, dan gaat het om bijzondere projecten. Vorig jaar hebben ze nog iets gedaan in verband met een uh, belangrijke tentoonstelling in New York. Kraftwerk dus met Tour de France. En over Tour de France gesproken, daarover wordt dadelijk gesproken of straks, in ieder geval tussen zes en half tien het Radio 1-journaal... dat over zo'n 20 minuten begint op deze zender... met Lara Rens en Marcel Oosten. In het Radio 1-journaal natuurlijk ook aandacht voor de situatie... zoals hij op dit moment in Egypte is. En wordt er wordt nog even teruggeblikt op de mededeling... die koning Albert gisteravond om 6 uur... via de Vlaamse en Baalse en Duitsstalige media zelfs... Eh, namelijk dat hij eh, gaat abdikeren... Koning Albert, die dus vanaf 21 juli geen koning meer zoals de Belgen zal zijn. Dat is allemaal straks na 6 uh, uur, na het nieuws van 6 uur hier op Radio 1 in het Radio 1 Journaal. Vandaag 4 juli is het precies 10 jaar geleden dat deze zanger overleed. Ik heb mensen gehoord dat. te veel van alles niet goed voor je. Maar.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 And I explain all the things I feel? You've given me so much Here you're so unreal still I keep loving you more and more each time Girl, what am I gonna do? Cross you blood, my mind I get the same old feel Every time you're here I feel a change Something new. I scream your name Look what you got me doing God. Can't get enough of your love, babe Oh, on, no, babe Yeah, I don't know, I don't know, I don't know why Can't get enough of your love, babe De Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de man overleed aan de gevolgen van overgewicht. Maar ook zijn nieren functioneerden niet meer al te best. En dat was dan uiteindelijk zijn doodsoorzaak. Barry White, uit de jaren zeventig hoorde je van hem: Can't Get Enough of Your Love. De verjaardagskalender, daar zien we dat hij vandaag 61 jaar wordt. John Waite. Ooit de zanger van de baby's.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 De baby's met zang van John Waite. De man die vandaag 61 jaar wordt. John Waite die op een gegeven moment stopte met de Babies. De band viel uit elkaar. Op een gegeven moment ontstond daaruit een andere band. Bad English. En John Waite geeft op een gegeven moment ook solo Missing You. Was bijvoorbeeld een hit uit zijn solo-carrière. Vanmiddag dus begint in uh, België het Vierdaagse popfestival Rock Werchter. Uh, op de affiche onder andere de naam van Blur. En meer over Blur vanavond op het Belgische Canvas. Een documentaire over deze Engelse band. <middels>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 Um. I'll die. I'll die. And it's not about you joggers, you could go round Voorkomend op de affiche van Rockwerfster. Dit weekend begint het dus allemaal vanmiddag om precies te zijn. En Blur, de band van Damon Elborn, die zal daar een optreden verzorgen. Park Live, dat was de titel van een van de grote hits van Blur. Zondag, dan is ook voor het eerst het uh, festival De Wereld Draait Buiten. Met onder andere Lianne La Havas.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 I found, friends I found underground, underground, but the friends I Diana La Havas van vorig jaar. Is your love big enough, big enough opgenomen in de 3FM studio? In het programma van Giel, maar die was het toen niet. En toen heeft het Timor het programma gedaan. Diana La Havas, een van de artiesten voorkomend op het festival. De wereld draait buiten en een tv-verslag daarvan zondagavond... laat op Nederland 3 vanaf uh, ja, 5 voor 12... Bij geïnteresseerd in uh, Rock Werchter, daar zijn ook verslagen van vanaf morgenavond. En dat is dan op het derde Vlaamse tv-kanaal, op 12 heet dat. Merkwaardig genoeg worden daar geen programma's van gepubliceerd in de Nederlandse programmabladen. Dan vertel ik het maar, <laughs> vanaf een uur of negen in ieder geval, als je geïnteresseerd bent in uh, festival Rock Werchter... En er zijn er ook nog een aantal leuke speelfilms als je niet naar festivals gaat. Morgenavond half twaalf op Nederland 2, aanrijding in Moskou en zaterdagavond Rundskop. Dit was De Nacht ging het anders, mijn naam is Roel Koeners, tot volgende week. En dadelijk het Radio Eensje naam het lagerenten en Marcel Oosten.